Hoe noemen we de vrouw dat vroeger bij de doop het borrelingsken droeg? We stellen de vraag omdat van streek tot streek daar verschillen bestonden in de naamgeving van de vrouw dat dus de opdracht had bij de doop het borrelingsken te dragen. Was ja? dat een goede vrouw? Heb je dat op wereld gebracht? Ah. Ah wel, daar hebben we ook uh, van alles overgoed. Een lapmeter kost dat ook, maar een dat was meer als de mijter niet kost hè. Ja, dat was een vervanger hè. Dat was een vervanger? Ja. Met de goeie vrouw. Maar, maar dat waren streken waar dat een, een andere, ik zal maar zeggen een andere mevrouw, ja. het kind droeg. Dus de goeivrouw, ja? de, die deed het kind geboren werden, ja. hè, assisteerde bij de geboorte, of deed de geboorte zelf trouwens. Ja. Maar in sommige streken in Brabant was dus iemand anders belast met het dragen van de borreling. Ah ja. Ja. O, ja. Misschien uh, was in steek dat de, uh, de goeivra vrouw de voorzien, hè? Ja, ja. De goede vrouw, DDL was deed alles dus. De wanneke Pites, of Pieters, Wanneke Pieters geloof ik, was ja. dat, in Thart in Mullen hè? Ja. Die, die was die een die gekend was en die werd altijd uh, gevraagd dus, hè? Dat was Wanneke Pieters? Ja. En dat was de goede vraag. En die droeg ook het kind. En die droeg dan het kind met, de, met een duurp. Die mocht hem meegaan met een duurp. Huh? Een goede vraag. Ja. De verhaal dat dat kind treft is een goede vraag. Maar ik heb Jean van Mons nog horen vertellen van Nelle de Verwares. Ja, ja. De Verwares dat hij op do, in de lang, smalle huizenken. En dat de kinderen, als ze thuis, als moeder in verwachting was, dat ze als, als man na de kelderbakkers van Nelle de Verwaris ging kijken dat dat wakken nog niet toegekomen was. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. De verwares. De Verwares, ja. Daarom zou ik nog meer als één keer ja, vertellen. Dat is een bijzonder uitwoord, verwares. Ja. En de goeie vrouw, hij moest kind dragen, niet ja. goeie nas, toch nog meer als één keer goed. Uh, ik kon het maar zeggen, Flor. Wij, wij hebben hier ook het woord een draagster of drager. Je gaat dat wel even van goed. Nee, daarmee ik kan ik nog niet op leiden. Nee, nee. nee. De vrouw dat de uh, ja, ja, ja, ja, droeg, ja, ja, ja. ja, dat was Walla aan van tijd goede vrouw ook, maar dat waren draagsterzoeken. Zie je wel. In Wolvergoem, dat was een madame, alleen madame, een vrouw kan Meek en Doggers. Ja. Uh, Karel Pleiting, uh, Karel Pleiting, moet ik maar excuseren, uh, maar uh, Karel de, de dat weet dat nog, daar ben ik zeker van. En Meek en Doggers die droeg de kinderen. En dat was dat. geen goede vrouw. Dat was geen goede vrouw. Geen goede vrouw niet. Mm -hmm. En dat was de draagster. Ja, ja de, de, de, en, en de hoek, daar ook, daar kwamen vragen uh, en zien in kelderbakkers van waar de kinders, dat de kindjes daar niet lagen. Ja, ja, ja, ja. Ja ja, dat heb ik ook nog gehoord uh, horen zie. vertellen die man die jongen Dat zie wil, het komt er toch nog uit. Hè.